CDA-leider van Haarsma Buma vindt het goed dat de zorgplannen van het nieuwe kabinet van tafel zijn. Maar volgens hem wordt de rekening nu nog meer doorgeschoven naar onder meer de middeninkomens. Nou ja, Kijk, deze coalitie lijkt wel eens te doen alsof middeninkomens ineens hoge inkomens zijn geworden. En misschien is dat de filosofie van Hans Spekman met zijn nivelleringsfeest. Maar ik denk dat heel veel mensen met een inkomen, zo rond 40.000 euro, helemaal niet het idee hebben dat ze een hoge inkomen hebben. Buma zegt dat het aanpassen van het regeerakkoord niet de economische crisis op. Lost, maar vooral de crisis in het kabinet. Gisteravond reageerden de andere oppositiepartijen al op het nieuwe akkoord D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP zijn positief, SP, PVV en 50 blijven net als het CDA kritisch. Vanmiddag begint in de Tweede Kamer het debat over de regeringsverklaring. Het treinverkeer had vanochtend te kampen met problemen. Die hadden voor een deel te maken met de diefstal van kopere leidingen... op het traject tussen Culemborg en Geldermalsen. ProRail is vermoedelijk de hele ochtend bezig met het vervangen van de leidingen. Ook was er onder meer een seine wisselstoring... op de trajecten Utrecht-Rotterdam-Den Haag en Amersfoort-Hilversen-Baren. Door een storing in het reis- en informatiesysteem en de NS-website... werden treinreizigers niet op de hoogte gesteld van de problemen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vier raketten neergekomen in de buurt van het presidentieel paleis en bij het vliegveld. Bij de aanval viel één dode, drie mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto toen ze werden geraakt. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het is vandaag elf jaar geleden dat een internationale troepenmacht onder leiding van Groot-Brittannië en de VS de Taliban-regering in Afghanistan omverwierp.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 Dan het weer nog, eerst nog veel bewolking. In de loop van de middag geleidelijk wat droger, temperaturen rond 10 graden... en er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog drie files. Eentje op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem en Knoop en Badhoevedorp 4 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de uithoeven en Afrit de Nolder, 3 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht voor Amersfoort, 2 kilometer. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn...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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Faillissementen zijn vaak te voorkomen. GroenLinks heeft dé oplossing om uit de crisis te komen. Een 21 uurige werkweek voor iedereen... Veel gemeenten willen, ondanks het alcoholgebruik, zuipketen helemaal niet sluiten. Want uiteindelijk gebeurt daar, als je kijkt naar het sociale belang, het versterkt die samenhang van de gemeenschap. Dus dat willen we in de lucht houden, absoluut. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. Jaarlijks gaan bedrijven, dames en heren, failliet, die nog jarenlang winstgevend kunnen voortbestaan als ze een tijdelijk betalingsprobleem zouden overleven. Met een eenvoudige wetswijziging in het faillissementrecht kunnen dit soort onnodige faillissementen worden voorkomen. Dat zegt althans MKB Nederland. En gisteren maakte het CBS nog bekend dat in de maand oktober ruim 700 bedrijven failliet gingen. Hans Bizeuvel, voorzitter van MKB Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we over de faillissement gaan praten, eerst even uw reactie op het nieuwe regeerakkoord. Daar was ik al bang voor. Ja? <laughs> nou ja, ik denk dat het verstandig is dat men in ieder geval uh, uh, ja, de maatregel van de zorgafhankelijke premie heeft uh, uh, teruggetrokken. Dat leidt tot ontzettend veel onrust. Ja. Kijk, on onze, onze verwachting was toch met een nieuw kabinet, een nieuw elan, dat er weer een beetje herstel van vertrouwen zou ontstaan. Ja. Nou is de afgelopen weken natuurlijk uh, precies de andere kant op gegaan. Laten we hopen dat dit toch een nieuw begin is van, van het herstel van het vertrouwen. Want dat hebben we hard nodig. U zei het net al bij uw inleiding. 700 bedrijven failliet, dat is weer een stuk meer dan een maand daarvoor. Ja. En ik kan u voorspellen in november, als ik de geluiden optel... dat het nog eens een keer nog wel meer bedrijven zouden kunnen worden. Ja. Dus dat herstel is ontzettend hard nodig. Ja, De verwachting is dat het meer dan 12.000 bedrijven failliet gaan dit jaar. Ja, het zou zomaar eens kunnen. En ik ja. vrees ook voor 2013 dat het leed nog niet uh, weg is. Want als ik kijk in de woningmarkt, in de bouw, gaat het op dit moment heel hard de verkeerde kant op. Uh, en ik ben bang dat dat uh, niet op 1 januari plotseling anders zal zijn. Nee. Dus ik vrees eerlijk gezegd dat het 2013 een heel lastig jaar zal worden. Goed, dan maken we zelf het bruggetje. Dat doet u zelf al naar die faillissementen. Wat zou er dan in de wetgeving moeten veranderen om die faillissementen af te wenden? Nou, de kern is eigenlijk meer ook de geest van de wet. En dat betekent dat wat ons betreft ook meer gekeken moet worden naar de kansen van continuïteit. Kijk, wat er nu gebeurt is dat toch vaak één uh, of twee schuldeisers uh, uh, zeggen... ja, het, het is, gaat ons te ver, hè? we willen, willen surseance aanvragen... Uh, of willen dat de surveillance wordt aangevraagd, nou, dan gebeurt dat en bijna altijd leidt het tot, tot een faillissement. Terwijl er heel vaak mogelijkheden zijn om een bedrijf door te laten starten. Alleen daar wordt ontzettend weinig naar gekeken, er is weinig aandacht voor, er biedt de wet ook weinig ruimte voor. Uh, en natuurlijk zeggen wij, je moet faillissementfraude voorkomen. Er zijn mensen die te makkelijk wegkomen uh, met, met schulden. Dat moet je uiteraard niet stimuleren. Maar, maar relatief uh, gezonde bedrijven, relatief in de zin van... Uh, echt nog wel kansen om uh, uit de problemen te komen... Ja, dat moet je niet vernietigen. En nee. dat gebeurt niet snel. Dus laten we zeggen, bij bedrijven meer ruimte geven... om uh, wat langer te doen over hun betalingen. Nou, bijvoorbeeld. Hè. Kijk, als je, een, als je een crediteurakkoord hebt en, je kan, en alle schuldeisers zijn bereid om, uh, om het met wat minder genoegen te nemen, maar zodat het bedrijf toch kan overleven. Ja. Wat ons betreft moet daar veel meer nadruk op komen. En wat nu het geval is, dan ligt eigenlijk de kern van het probleem. Want als één schuldeiser zegt, nou, daar ga ik niet mee akkoord, uh, ja, dan heeft eigenlijk iedereen het nakijken. Ja. En wij zeggen, nou ja, een, een, een, een rechter of een instantie die naar kijkt, die moet de mogelijkheid hebben ja. om met een dwangakkoord toch alle schuldeisers over te nemen de streep te trekken. Ja, goed. Waarom zouden die schuldenlijsters eigenlijk dwars liggen als het zo duidelijk is dat het bedrijf nog gewoon levensvatbaar is? Ja, dat heeft vaak te maken met dat. Uh, kijk, het gaat natuurlijk niet zomaar slecht met een bedrijf. Hè? Meestal gaat dat geleidelijk aan. Uh, en dan uh, ken ik ook uit mijn eigen praktijk wel. Ja, dan worden allerlei beloftes gedaan. En dan worden die, die na niet nagekomen. En dan groeit die teleurstelling bij schuldeisers vaak in een reeks van jaren. Ja. Op een gegeven moment komen we op het punt. Nou, nu is het mooi geweest. Ja. En dan is er vaak geen keren meer aan. Uh, en in sommige gevallen is dat ook zo. Hè? Ik, ik, ik bedoel, ik zeg altijd: uh, onnodig in stand houden. Uh, dat heeft ook geen zin. Daar wordt de economie ook niet beter van. Nee, dat wou ik zeggen. Want als het niet goed ja. gaat bij een bedrijf... is daar over het algemeen een reden voor. En soms zit het even economisch tegen. Maar er kan ook uh, sprake zijn van slecht bestuur bijvoorbeeld. Nee, maar dat ben ik helemaal eens. En wij zeggen ook niet van koet koet moet het blijven bestaan. Hè? Ja. Het is soms ook goed voor de economie dat de bedrijven verdwijnen. Ja. Maar aan de andere kant is er nu te weinig oog voor bedrijven... waar wel die kansen zijn. Ja. Uh, en daarvan zeggen wij, nou, als je daar, daar wat meer aandacht op, op vestigt... Ja. en zorgt nogmaals dat... Uh, niet één uh, schuldeiser uh, de hele zaak onderuit kan trekken. Ja. Uh, nou, dan denken we dat er meer kansen uh, zijn voor bedrijven om te overleven. Maar hoe dan precies? Wat moet je dan precies doen? Want dat hoor ik nog niet heel concreet uit uw mond. Nou, wat je moet doen is gewoon meer aandacht leggen. Uh, nou, ja, kijk... meer aandacht, dat begrijp ik. Maar moet de wet worden veranderd? Ja, de Mo de moeten, mensen, moeten bedrijven ja. een, een langere periode krijgen om hun rekeningen te betalen? Uh, nee. Moeten ze even één of twee jaar geen belasting hoeven te betalen? Ja, maar het zit het zit echt in de wet. De wet die moet zodanig ruimte geven dat er mogelijkheid is om een dwangakkoord op te leggen door een rechter. Ja. die kan zeggen, nou stel 60% van de, van de schuldeisers gaat akkoord en 40% niet, dan, dan, dan is het nu altijd een faillissement. Ja. Nou, op het moment dat je goed onderzoek doet naar de overlevingskansen en zegt nou, uiteindelijk afwegingen zijn die er, ja. dan moet een rechter kunnen zeggen met een dwangakkoord alle schuldeisers uh, moeten akkoord gaan. Ja. En dat is nu wat ontbreekt. Ja. En wat zo meteen uh, ingevoerd zou moeten maar worden. Maar ja, goed, als er één dreigt om te vallen... en de ander krijgt zijn geld daardoor niet... Uh, en moet langer wachten, dan valt die andere misschien ook om. Het is natuurlijk vaak dat ja. bedrijven ook van elkaar afhankelijk zijn... in een soort van keten. Ja, nou, maar dat ben ik helemaal met u eens. Uh, en daarom zeggen wij ook van, het zal uiteindelijk altijd een rechter moeten zijn die, die een afweging maakt. Ja. Die moet dan al die belangen afwegen. Ja. Uh, en, uh, en wij vragen wat meer aandacht voor, zeg maar, voor de kans op continuïteit. Ja. Uh, en ja, ik denk dat dat ook zeker in deze tijd gerechtvaardigd is. Er zijn voldoende voorbeelden van bedrijven die echt letterlijk buiten uh, hun invloedssfeer in de problemen komen. Ja. En die overeind gehouden hadden op... kunnen worden als een rechter precies. de mogelijkheid had om zoiets te doen. Precies, precies.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 Ja, jeugdketen, dames en heren, op het platteland lijken vaak sprekend op een kroeg. Er staat een bar en je betaalt voor een biertje. En dat mag niet van de drank- en horecawet. Maar wie moet dat controleren? Luistert u naar deel 2 van Jong in de provincie, gemaakt door Niels de Jager. Goeiedag. Goeiedag. Nou. Kijk even binnenkomen, jongens. Ja. Wethouder Maarten Offinga van de gemeente Zuidwest-Friesland... is op bezoek bij de keten in het gehucht Gruntherp. Maarten Offinga. Marije. Marije, hoi. Dat doet hij omdat vanaf 1 januari... de gemeente dit soort keten moeten controleren. Joost Mulder van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid... stap, legt het uit. De wetgever is heel duidelijk. Die zegt, uh, zodra je alcohol verkoopt, op welke manier dan ook... al is het maar voor een dubbeltje... of uh, al is het via een streeplijst of muntjes, wat dan ook... Uh, dan moet je een vergunning hebben. Ja, dat doen keten niet. Die zeggen ook van wij verkopen het niet, we willen er helemaal geen winst meer maken, we delen alleen de kosten. Ja, maar de manier waarop dat gebeurt is toch op dezelfde manier als een, vereniging voor, voor een voetbalvereniging of een, uh, of een andere vereniging dat ook doet. Door bijvoorbeeld dat van je uh, aan het eind van de maand te moeten betalen of te potten in een kassa. Dus eigenlijk uh, met hoe het in de praktijk er een keten aan toe gaat, zijn ze bijna allemaal illegaal. Ja, we hebben geloof ik in, in 2004-2005 zo'n 50, 60 keten onderzocht. We hebben er één gevonden waarin het inderdaad niet het geval was dat er betaald werd. Dus het zijn echt hele grote uitzonderingen. Wie zou hier moeten optreden? Wie zou moeten ingrijpen als zo'n keten over de scheef gaat? Als het echt gaat om controle op de drank- en horecawet... Is het, tot, is het nu nog de voedsel- en warenautoriteit die daar toezicht op houdt. Maar per 1 januari wordt de gemeente dat zelf. En wordt de gemeente de, de, de, de, de enige toezichthouder op de drank- en horecawet... en zullen zij dus ook dit soort misstanden eigenlijk moeten gaan aanpakken. Want hoeveel... Investeren jullie per jaar grofweg dan aan jullie keet? Want dat vind Terug ik in wel... de gemeente Zuidwest-Friesland, in de keet, met de wethouder. Ja, inderdaad, de Raad van State was daar heel duidelijk in. Er mag geen veredelde kroeg op het platteland uh, ontstaan. Maar wij als gemeentebestuur hebben ook onderkend dat een jeugdketen een heel belangrijk sociaal verlengstuk is van de Mieskip. Mieskip is het Friese woord zeg maar, van de gemeenschap op het platteland. Ja, dat horen we hier, dat is gewoon een vriendengroep en die ja. willen bij elkaar komen. Ja, en dat willen we absoluut niet weghalen. Want uiteindelijk gebeurt daar, als je kijkt naar het sociale belang. Heel veel, men ontmoet elkaar, men is mede verantwoordelijkheid. Het versterkt die samenhang van de gemeenschap. Dus dat willen we in de lucht houden, absoluut. Als ik hier om me heen kijk, ik zie een hele lange houten bar. Uh, uh, allemaal krukken eromheen. Er uh, uh, staan aardig wat flesjes bier op, uh, op die bar. Uh, het lijkt toch wel een beetje op een kroeg, toch? Nou, men, het beleid staat toe dat men zelf, dus iedere persoon op zich, mag zijn eigen bier meenemen. Daar is niks mis mee. En dus dat... zelf met je eigen... Ja, nou, dat is een beetje veel op een avond. Maar met, met je flesjes bier uh, hier naartoe. Om uh, je, je avond uh, jezelf van drank te voorzien. Ja, dat, dat is in feite. De, de, het klinkt wat apart, maar dat is in wel het principe. Even aan de jongeren hier vragen. Oh, okay. ja, ja. En dan ga je echt, echt gewoon van tevoren uittellen: ik ga zoveel drankjes nemen, zoveel neem ik mee in mijn, uh, in mijn tas. Ja, maar als ik het meeneem en uh, ik zet het hier apart neer. dan staat het toch morgen ook nog wel. En dan uh, zit je naam erop. Ja, zoiets. Zet gewoon een ja. grote J op en dan, uh, ja. Zo ja. ja, dat, ja, dat, maar... dat is het, ja. Het is niet anders. Het moet zo. Dus de, ja, maar, ja, het klinkt allemaal lullig. En het, ja, het, ik vind het zelf ook wel een klein beetje lullen, natuurlijk. Maar het, het moet, er is geen andere keuze. Het moet. Dus ja, daar kunnen we er lang en breed over praten. Maar het is zo en het moet. Even naar de wedstrijd. Ik geloof toch zelf niet dat de jongeren hier dat echt gaan doen? Dat ze zelf alleen maar voor zichzelf het meegenemen, uh, Allemaal elke avond weer hier? Ja, nou, kijk, dat moet zich in de praktijk gaan bewijzen. Wij zullen daar met de jongeren steeds in gesprek zijn. Daar hebben we ook onze jongerenwerkers over. Voor we hebben de politie daarbij aanwezig, onze eigen mensen van handhaving. Dus dat moet zich in de loop van de tijd gaan vormen. Drank verkopen, geld storten in een drankpot, de drankjes sterven. Het zou niet moeten gebeuren, maar of en hoe dat dan moet gaan werken, ja, het is totaal onduidelijk. Bij Stap vinden ze de aanpak van de gemeente Zuidwest-Friesland te vrijblijvend. Joost Mulder gaat meer voor de harde aanpak. Er is één goed voorbeeld, de dus gemeente Barneveld vind ik. Die heeft echt in een paar jaar tijd een aantal ketens drastisch terug weten te brengen op deze manier. Maar jammer genoeg zie ik nog weinig gemeenten volgen. Ik hoop, ik hoop dat dat uh, misschien ook met de nieuwe Drankenorca-wet wel gaat gebeuren. Maar ja, elke gemeente gaat hier dus zelf het wiel uitvinden of en hoe ze de keten gaan aanpakken. Ik denk op dit terrein, dat zeggen we eigenlijk al langer... zou je wat meer landelijke sturing willen hebben... en uh, wat meer landelijke duidelijkheid over uh, wat kan nou wel, uh, wat kan nou niet. En als het niet kan, wat gebeurt er dan als een gemeente dat beleid in de wind slaat... en uh, zegt van nou, ik, uh, ik, ik, ik doe er niks mee. Da daar mis ik wel een beetje de landelijke overheid. Die zegt van nou, dan gaan we ons daar toch bemoeien... want. Het blijven allemaal onze kinderen in Nederland. Uh, en uh, of die nou in het Noord-Friesland wonen of in uh, Zuid-Limburg. Je wil nergens dat ze in een uh, ziekenhuis terechtkomen. De landelijke regels zijn eigenlijk hetzelfde. Alleen elke gemeente bepaalt hoeveel ze door de vingers willen zien. Ja, daar komt, daar komt het precies op neer. En dat betekent dat de gemeente-gemeenten daarbij dus heel veel door de vingers zien. En dus een vorm van gedoogbeleid hanteren. Of op papier wel iets schrijven van, uh, nou ja, je mag niet drinken onder 16 en je mag niet verkopen. Maar dat in de praktijk dus niet uh, controleren en daarmee dus toch gedoog. Morgen, s'nachts na het uitgaan naar huis rijden, kan levensgevaarlijk zijn. Soms uh, proberen ze uit het raam te hangen zulke dingen. En de andere keer dan uh, slaapt iedereen, dat is net hoe laat het geworden is. Ja, ben je zelf de enige die wakker is in de auto, zeg maar. Hoort u morgen in de nieuwe bijdrage van Niels de Jager. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Van harte welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks de 21-urige werkweek is dé manier om werkloosheid te bestrijden, denkt GroenLinks. Hier is nu het humeur. hier is Mart Smets. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw doe ik dingen in Amerika. Rondreizen in dat grote land, nee. Ik heb het nooit echt vakantievieren genoemd... want er zat altijd wel iets van werk aan vast. Het was een interview of een verhaal of een filmpje. Maar ditmaal kruipt het dicht tegen vakantievieren aan. Maar ik blijf mijn vastgeroeste dingen doen kranten kopen en kranten lezen, televisie kijken... mijn ogen heel goed openhouden en Amerikaanse sport in me opzuigen. Dat heb ik nu vier decennia lang gedaan... en het heeft me in vele staten gebracht, heel veel geleerd... en me vooral toen verbazen. Ik doe ook nu wat ik altijd gedaan heb. Ik zet mijn poriën open en ik leer. Ik kijk rond in de grote supermarkten... en ik verwonder me over het rijgedrag van de zondagmiddagrijders... Ik zie mensen biefstukken eten ter grootte van hun placemat. Ik zie ze doggybergies bestellen... om het overgebleven gedeelte mee naar huis te nemen. Eten in Amerika, het schreeuwt om filmpjes natuurlijk. En er zijn momenten, ik geef het toe... dat ik mezelf hier een beetje twiggy voel. Rond me consumeert een nauwelijks Engels sprekende bevolking... en zien we de dolphins op zondag kansloos verliezen. Stiekem kijk ik naar de schaatsuitslagen in eigen land... En bedenk me hoe vreselijk ver ik, in cultuurverhoudingen, gemeten dan, van huis weg ben. LeBron James dunkt en de snelweg 95 blijft volstaan. Veel goud van oud op de radio en veel mensen die hun spullen aan moeten kopen met een debetkaart. In Washington sneuvelt een hoge militair... Van Nederlandse afkomst nog wel. En de rente moet hier snel veranderen, anders gaat het echt mis. Sandy, de storm, heeft nog altijd zijn naweeën. En de nieuwe oude president loopt tegen huizenhoge problemen op. Hij ziet er moe uit. In al die jaren, bij al die reizen, die vele hotels, de restaurants, de shoppingmalls en weet ik wat meer... is er toch licht iets veranderd in dit land dat voor velen als een magneet werkt. Ik bestel een koffie van 4,50 dollar en bedenk dat dit land... van de onbegrensde mogelijkheden ernstig begrensd aan het raken is. Het lijkt haast wel of de geest uit de fles is. De mensen lijden, met een lange ei, hier echt onder de crisis. Ik lees dan de berichten uit Nederland. En ineens voel ik me heel erg Hollands. Heel erg prettig. Vanuit Amerika was dat Mart Smeets. En morgen het ochtendtumeur van Koos Postema... Gabrielle chill me, sweet about me. Het is uh, zes minuten voor half elf, dames en heren, u luistert naar de Caro op Radio 1. De oplossing nu om de Nederlandse economie er weer bovenop te krijgen... met z'n allen minder gaan werken, namelijk 21 uur per week, is voldoende, denkt GroenLinks. Lisbeth van Tongeren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent Kamerlid voor uh, GroenLinks. Zelf bedacht, dit plan? Nou, het is geen plan. Ik heb een opiniestuk geschreven... waar eigenlijk net iets anders in staat. Wat er staat, is dat je met alleen meer werken... meer produceren meer consumeren... dat we daar niet uit de crisis komen. We hoorden net even Mart Smeets vanuit de VS. Ja. En als wij allemaal een levensstijl zouden willen... zoals de gemiddelde Amerikaan... dan hadden we vijf planeten nodig. Ja. We hebben maar één planeet. Dus we zullen een economisch systeem moeten krijgen... waarbij we zorgen dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft... goed kan leven... Ja. Waar maar ook binnen de grenzen van wat de planeet kan blijven. En daarvoor moeten we 21 uur per week gaan werken? Dat staat niet in het stuk. Ik weet dat dat een misvatting is waar ik gisteren ook al over gebeld ben. Maar wat daar staat is dat we nu, als je optelt hè, wat er aan betaald werk is... kom je gemiddeld per persoon op 21 uur uit. En wat ik dan geschreven heb is, zou je het betaalde en het onbetaalde werk... want er wordt ook heel veel onbetaald en heel essentieel werk gedaan in Nederland... kan je dat niet wat beter verdelen? Hoe? Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Hè? We krijgen straks groepen jongeren die echt helemaal aan de kant staan. En je ziet het ook in uh, zuidelijke landen dat al 50% van de jongeren überhaupt niet in de buurt komt van een betaalde baan. Ja, nou, zou het dan, ja, nou zou het dan niet veel beter zijn om te zorgen dat die jonge kids ook een kans krijgen op wat betaald werk. En zou je daar niet op een manier voor kunnen zorgen... dat dat betaalde werk beter verdeeld wordt? Je zag het bijvoorbeeld al bij de deeltijd-WW. Ja. Dat er gezegd werd, die ervaring van die mensen die daar werken... die is zo belangrijk, die willen we houden. Ja. Dus voor een bepaalde periode betalen we de WW voor de helft van hun werktijd. En zij werken de andere helft. Ja. En wat gebeurt er dan met die mensen die normaal gesproken... nu een voltijdsbaan hebben? Nou, er gebeurt helemaal niks met niemand. GroenLinks die wil een ontspannen samenleving en die wil keuzes voor iedereen. Al... Waarbij we ook de nadruk op leggen, is dat we er dus niet gaan komen als we alleen maar hard de Verenigde Staten achterna holen. Hè. Het klinkt zo logisch. We hebben een financiële crisis. Iedereen ja. harder werken, meer werken, meer produceren. Ja. En dan gaat die crisis over. Nou. Als we alleen maar één crisis hadden, zou dat misschien nog kunnen werken. Maar ja. we hebben er meer. Maar we, we weten toch nog... één ding zeker. Uh, ik bedoel, dat zijn toch de, de wetten van de economie, zou ik zeggen. Als je minder gaat produceren in tijden van crisis... dan gaat die crisis in ieder geval niet over. Nou, wat we weten uit de wetten van de economie... is dat we dus steeds over de, de, de, de, de tijden van zes dagen werken, twaalf uur per dag... Ja. die liggen nog niet zo heel erg lang achter ons. Nee. En we zijn dus steeds uh, minder betaald gaan werken. Ik zeg... Er steeds nadruk op. Want als je één week al het vrijwilligerswerk in Nederland zou stoppen. Ja. dan uh, loopt de hele economie vast. En waar GroenLinks toe oproept. is een economie die in balans is ook met. He, met ons klimaat, met onze grondstoffen, met onze energie. Ja, maar goed, er zijn toch allerlei bedrijven. En, uh, en wetenschappers. en mensen die aan nieuwe technieken werken. die juist vanuit de economische motieven. ook nu bezig zijn met ecologisering, vergroening. Uh, en dat soort dingen. Nou, die zeggen. Anders produceren en anders consumeren. Ja. En niet dat je een heleboel spullen koopt. waar heel veel grondstoffen in zitten. Die gebruik je even. en daarna gooi je ze weer weg. Dat er veel meer werk gecreëerd wordt. Ja. in de groene economie, in hergebruik. in ons afval gebruiken. Dat is de richting die GroenLinks op wil. Maar goed, hoe lang, hoeveel lang moeten we dan werken gemiddeld per week? Um, er komt geen man met, met een stopwatch naast mensen staan die na een bepaald aantal uren de computer wegrukt. Wat GroenLinks wil, is dat mensen een keuze hebben. En je hoort nu vooral ter rechterzijde, maar ook bij D66, ja. dat er gezegd wordt: we moeten steeds langer en harder werken. Ja. Nou, dat is geen oplossing voor die maar. verschillende crises... die samen op ons afkomen. Ja, maar goed, mensen hebben een uh, inkomen op basis van uh, het aantal uren dat ze werken doorgaans. Dus als mensen minder moeten gaan werken van nu, dan gaan ze ook minder. Verdienen. Mensen moeten niet minder gaan werken van mij. He, de hoeveelheid ja, wel, werk. u zegt net: meer harder werken is geen oplossing. We moeten juist mi minder gaan werken, minder produceren of anders produceren. Anders produceren, ja. groener produceren. Dus moeten... En we moeten zowel he, al het onbetaalde werk als het betaalde werk ja. bekijken. En we ja. moeten ruimte maken nee, maar... voor jonge mensen om ook ja, op de maar arbeidsmarkt goed, te komen. Mensen moeten ook hun huis betalen. Dus ik wil het even beperken tot het betaalde werk nu. Als mensen minder willen gaan werken, krijgen ze ook minder inkomen? En dan kunnen ze, zeker als ze al in inkomen achteruit gaan in deze crisis... kunnen ze helemaal hun huis, auto, vakantie, eh, kinderen allemaal niet meer betalen. Dit is dus ook niet iets wat je volgende week zou kunnen invoeren... Uh, maar het is wel een, een visie waar je heen zou kunnen gaan. Hè. Wat ik ook dit uh, kabinet Rutte 2 verwijt... is dat er geen duidelijke maatschappijvisie onder ligt. Willen we nou Holland de Verenigde Staten achterna? Nou, dat wil GroenLinks in elk geval niet. Of willen we iets wat volgens mij veel beter bij Nederland past... is veel meer een, een Scandinavisch model... waarbij er he, aandacht is voor het milieu, voor het klimaat... voor uh, je je grondstoffenbalans maar en in, in ook in Scandinavische aandacht. landen werken mensen bijna allemaal fulltime? In Scandinavische landen eh, wordt er ook veel aandacht gegeven... aan vrijwilligerswerk en wordt er ook veel aandacht gegeven... Maar ze werken allemaal klimaat bijna fulltime? En het milieu. Als je naar de... Zweden gaat kijken, wat altijd vaak het voorbeeld is... voor de helstaat in Nederland, zal ik maar zeggen... daar werken mannen en vrouwen, en dat is bij wet geregeld zelfs... dat er evenveel mannen als vrouwen moeten werken, zeker bij de overheid... werken allebei vijf dagen per week. Um, als je kijkt naar de werkloosheidscijfers... zitten we in Nederland nog redelijk laag. En ik wil zo graag een discussie over welke kant willen we op. Kan het naar we... Zweden? Ja, nou, dus het Scandinavische model zit veel meer aandacht in... voor ons milieu, voor onze leven. Maar ze werken allemaal vijf dagen per week. Het, het exacte werkloosheidscijfer in de Scandinavische landen weet ik niet... maar dat is echt niet heel veel verschillend van Nederland... Ja. En um, daar is er wel ook aandacht voor. Hoe gaan we straks om met die klimaatverandering die ja, op ons dus afkomt? Dus daar gaat we... het u om. Op een andere manier produceren. Op een andere manier aankijken tegen precies, werk. En, en, en, een, en een generatie die we anders kunnen afschrijven. Namelijk de jongeren in Spanje. Uh, om die ook een kans te geven. Klopt. Dus, dat is precies wat ik probeer te zeggen. Goed. Nou, dan heb ik het bij deze samengevat. Hartelijk dank. Dank u wel. Lisbeth van Tonger, Kamerlid voor GroenLinks. Het half elf geweest. Tijd voor ons om af te ronden. Meer informatie vindt u op kro.nl. En nu snel door naar naida. Hi Sven, goedemorgen. Nou Sven, we gaan niet minder werken, maar we gaan vooral zwart werken. Tenminste, dat lijkt het op. We zitten in een crisis en de vraag blijft hoe gaan we de economie aan de praat houden. Een overijverige VVD'er uit Doetinchem die riep van de week dat zwart geld een van de motoren van de economie is. En dat we dus hier vooral niet te moeilijk over moeten doen. Nou ja, inmiddels is hij teruggevloten, maar de vraag blijft natuurlijk hoe zit dat met die zwarte economie. Daar gaan we straks verder over praten, na het nieuws met Jan van de Putten. NOS CDA-leider Buma vindt het goed dat de zorgplannen van het nieuwe kabinet van tafel zijn. Maar volgens hem wordt de rekening nu nog meer doorgeschoven naar onder meer de middeninkomens. Behalve het CDA zijn ook SP, PVV en 50PLUS kritisch over de aanpassingen in het regeerakkoord. Een van de critici binnen de VVD, Hans Wiegel, vindt de aanpassingen een verbetering... en noemde het zonder meer winst dat de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is. Het treinverkeer had vanmorgen urenlang te maken met storingen... die waren voor een deel te wijten aan diefstal van koperen leidingen... op het traject Culemborg-Geldermalsen. En verder waren er op enkele trajecten wisselstoringen. Door computerstoringen konden NS de reizigers... over al die problemen niet informeren. En In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vier raketten neergekomen in de buurt van het presidentieel paleis. En bij het vliegveld bij de aanval viel één dode, drie mensen raakten gewond. De Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de beschieting in Kabul opgeheist. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie op de A9 ook maar richting Amstelveen. De naastheid van een aanrijding tussen de knopen de Rotterpolderplein en Bathoeverdorp 6 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orange. Iedereen kent wel iemand die zwart geld verdient met het uitvoeren van klusjes. Zo ken ik veel kappers en bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten die thuis bijverdienen. Het geld wordt thuis bewaard en gespaard voor een luxe vakantie, een Chanel-tasje of een nieuwe keuken. En de verhuizers die ik inhuurde deden niet aan bonnetjes of facturen... hoeveel ik er ook om vroeg. Niets mis mee, zou je zeggen. Allemaal hardwerkende Nederlanders die af en toe een paar centjes bijverdienen. Dit vond ook een gemeenteraadslid van de VVD uit Doetinchem... die van de week riep dat, hij eigenlijk geen, dat het eigenlijk geen probleem is... om een bouwvakker, een schilder of een stratenmaker zwart te betalen. Het geld wordt tenslotte rechtstreeks in de economie gepompt. Inmiddels heeft deze meneer zijn uitspraak onder veel druk teruggenomen... en zijn excuses aangeboden. Maar ja, misschien klopt het wel wat deze gemeenteraadslid in eerste instantie riep. Is zwart geld juist niet goed voor de economie? En het gemoraliseren over zwart geld juist kleinzielig? We praten vandaag over het principe, zwart geld. Wat vindt u van zwart geld? Of verdient u zelf wel eens zwart geld bij en durft u dat te zeggen? Laat het ons weten, bel naar 0800-1121. Of reageer via lijn1-apenstaartje-ntr.nl. Hashtag lijn 1 of kijk op onze website lijn1.ntr.nl. Alles wat u wilt kan. Dit is lijn 1 vanuit Preda. One day, one day. Abba hoorde u, het blijft een van mijn lievelingsnummer, Money Money. Goedemorgen, Joost Groeneveld. U bent directeur bij Wingman Business Valuators BV Te Breda... en gespecialiseerd in bedrijfsovernames. En u heeft ook veel te maken met zwart geld in de praktijk. En daarom zit u hier bij ons in de bus. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Even terug naar die gemeenteraadslid in Doetingham. Is het verstandig dat hij riep, zwart geld is goed voor de economie? Uh, nee, ik vind het niet verstandig. En, en een van mijn bezwaren tegen zwart geld, los van moralistische overwegingen... is dat het onpraktisch is. Uh, wat men vaak uh, denkt is dat zwart geld een stukje meer waard is dan wit geld... omdat er geen belasting over wordt betaald. Mm -hmm. uh, maar het bezwaar van zwart geld is dat het ook risico's met zich brengt, ten eerste van de ontdekking. Ten tweede, de koopkracht is niet gelijk aan die van wit geld. Uh, uh, dat is Wat natuurlijk... bedoelt u daarmee? De koopkracht nou, is niet gelijk? Als je een heel klein beetje zwart <tus> geld hebt, dan maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Ja. Maar als het zich ophoopt, en het heeft vaak de neiging zich op te hopen... dan blijkt opeens dat je uh, niet meer vrij in je besteding bent, want dan loopt het in de gaten en als het in de gaten loopt dan krijg je boetes en straffen. Met ja. andere woorden, je moet bij de besteding van zwart geld moet je heel voorzichtig zijn. En dat betekent dat je beperkt bent in je bestedingsmogelijkheden. En dat is dus een beperking van je koopkracht. Maar dan, ik denk dat als het gaat om zwart geld... kun je twee groepen. Je hebt de groep die heel ja. veel verdient. En ja. inderdaad, dan is het onhandig, hoe geef je het uit. Ja. Maar vanuit, ik woon in Den Haag, van Den Haag naar Breda... ben ik onderweg drie mensen tegengekomen. Twee dames in de, in de trein die naast me zaten en de taxichauffeur. Ja. De taxichauffeur die mij braaf naar de bus heeft gebracht... die vertelde dat hij op, van vrijdag op zaterdagnacht en van zaterdag op zondagnacht ja. Ja. zwarte ritjes rijdt. Zo'n ja. 60, 70 euro ja. verdient hij zwart. Ja. Een dame die naast mij in de trein zat... die werkt één à twee keer in de maand naast haar witte baan... helpt zijn vrienden in de horeca, verdient 60 tot 70 euro per avond. Ja. Daar word je niet rijk van. Uh, nou, ik vind dat eerlijk gezegd niet helemaal niks. Maar mm -hmm. afgezien daarvan, inderdaad kun je zeggen... als het in dat soort proporties blijft... dan kun je daar een, een luxe vakantie van houden of, of iets dergelijks. Ja. Uh, de, dus wat ik inderdaad denk, als het klein blijft, dan uh, kun, je, kun je zeggen oh, dat is leuk en avontuurlijk en, en dan heb ik er wat bij. Maar het heeft niet de neiging klein te blijven, want dat geld gaat ergens naartoe. Het hoopt zich op een gegeven moment op mm -hmm. en daar zie je dus moeilijkheden. Bijvoorbeeld uh, uh, de, de, de, de bouwvakker die, die uh, zwart werkt, ja. die moet dat tegen zijn baas zeggen of hij krijgt moeilijkheden. Zijn baas zegt dan, ja, maar als jij in mijn tijd zwart werkt... dan hoef ik jou niet te betalen. Ja. Op een gegeven moment, als je het zwart-wit zegt, letterlijk... dan wordt hij eh, werkloos en dan gaat hij toch zwart aan het werk. Maar hij is werkloos, dan gaat hij de steun ontvangen ergens vandaan. Mm -hmm. Een uitkering krijgen, terwijl hij wel degelijk zwart werkt. Ja. Nou, op die manier zie je hele vreemde uitwassen. En ik denk dat het heel moeilijk is om, om zwarte circuits in toom te houden. Um, en... Inderdaad denk ik dat het de neiging heeft zich op te hopen. En zodra zich dat buiten een, een klein portietje begeeft... Uh, die, die, wat leuk is, wat we allemaal misschien wel leuk vinden krijg je moeilijkheden in de besteding, krijg je de kans op ontdekking, krijg ja. je de risicoprofielen bij die het allemaal minder uitmaken. Dat is maken. duidelijk, maar toch even terug naar die praktijk. Hè. Bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat beroepen. Een kapster. Heel veel ja. kapsters die werken gewoon wit. Ja. En in het weekend, nou, nou weten we dat kapsters die wit werken, nou niet heel erg veel geld verdienen. Ja. Ja. En in het weekend of in de avonduren knippen ze thuis nog wat bij voor een tientje, 15 euro. Ja. Dat geld geven ze weer uit. Ik bedoel, daar kunnen ze echt geen tweede huis mee kopen. Dus daar kopen ze weer boodschappen in de Albert ja. Heijnen mee. Ja. Ja. Ja. Wat nieuwe ja. schoenen voor hun kinderen, dat ja. gaat toch weer terug de maatschappij in dat geld? Ja, maar dan blijft het, dan dus, <coughs> zien, zij dus kans om het te witten... om het maar flauw te zeggen. Ja. Dus, dus zij witten het in, de, in, de, uh, uh, in hun dagelijkse patroon. Mm -hmm. Zolang het binnen die grenzen blijft... heb je ook niet de moeilijkheden van die verminderde koopkracht... Ja. Maar naar mijn idee, en dat, dat zie je natuurlijk ook... het is niet altijd zo onschuldig eh, als, als ik ga daar mijn huishoudboodschappen van doen. Mensen gaan dure jurkjes kopen en gaan ja. dure vakanties houden. En de buren vragen zich hoe, hoe ze dat doen en dergelijke meer. Dus het geeft ook een ongelijkheid in de samenleving... die er eigenlijk misschien wel niet hoort te zijn. Ja. Maar dan ben je een beetje aan het moraliseren ook. Maar het is wel degelijk, het, het, het genereert ongelijkheid. Ja. Sommige mensen die zeggen, ik moet wel zwart geld verdienen. En zo, zo iemand is meer van de heuvel, en die hangt nu aan de telefoon... Van. Waarom moet u zwart geld verdienen, meneer Van Heuvel? Nou, als ik dus niet af en toe een paar zwarte centen door verdien, mm -hmm. ik ben altijd kleine zelfstandige geweest, ja. eh, dan heb ik geen reden van bestaan. Want dan word ik door de belasting dusdanig uitgekleed dat ik ongeveer op armoedevrees terecht terechtkom. En hoe doet u dat, dat dan, dat zwart geld verdienen? Nou, ja, <coughs> kijk, eh, ik eh, heb dus verschillende bedrijfjes gehad. Ja. Uh, die liepen allemaal door elkaar en daar waren ook klanten die zeiden, Hans, kan het niet zo? en uh, zei ik, nou, hoe denk je dat? Nou, dan betaal ik je zo. Kijk, dat kostte mij wel wat extra uren, dus ik maakte wat langere dagen. Ja. Maar dan ving ik een paar zwarte centen. Ja. En die zwarte centen waren gewoon in het gezin vaak hard nodig. Ook voor de boodschapjes. Ook voor de boodschappers. Ja. Dus die zwarte centen die werden meestal binnen een week, veertien dagen, werden ze al, waren ze om, al weer wit. Om hoeveel geld ging het? Nou, dat ging soms om, om 100 euro in de week. Uh, of van gulders. Ja. In, in die tijd. En soms nog wel meer. En doet hij het maar nog steeds, zwart geld verdienen? dan had twee weken daarna niks. Nee. Uh, dus dat, dat, uh, uh, zeg maar dat het uh, over een jaar een paar duizend was... Ja. En dat geeft helemaal niks, want als dat niet ja. het geval is, dan heeft een kleine zelfstandige meneer... reden van bestaan. Ja, Meneer Van der Heuvel, de belastingen die gaan omhoog. We zitten in de economische crisis. Voor u een reden om een meer zwart geld te gaan bijverdienen? Nee, ik verdien niks meer, want ik ben 75. Ah, oké. Okay. Ja. Wat klinkt u ja. nog, jong en opgewekt. Dank nou, ja, u wel. Ik. ik blijf ook positief in het leven staan. Heel goed. Ja, maar, uh, dat neemt niet weg dat ik het dus met die kleine zelfstandigen ja. dus nog steeds ja. eens ben. En als ik een kleine zelfstandige kan helpen, en ik dat ja. moet doen, dan zal ik het ook doen. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. We gaan vragen aan meneer Groeneveld in de bus wat u ervan vindt. Ja, weer. Dit, dit lijkt allemaal heel klein te zijn. Maar als je dan een paar honderd of honderd in de week, dat is vijfduizend in het jaar... Uh -huh. Uh, meneer heeft een bedrijf gehad, als je dat bedrijf zou willen verkopen... dat heeft hij misschien niet gedaan toen ermee ophield... maar als je dat bedrijf wil verkopen, dan ga je in principe zeggen... dat is een vuistregel, en om het eenvoudig te houden... dat is zoveel keer de winst. Ja. Dat betekent, laten we maar eens even zeggen, vijf keer de winst. Dat betekent dat die vijfduizend in het jaar zwart... die zou bij verkoop 35.000 hebben opgeleverd. En dat heeft hij gemist in dus zijn eigen vingers gesneden. En dan heeft hij in zijn eigen vingers gesneden. Dat is dat korte termijn politiek geweest. R. Velders, die twittert, overal zit zwart geld. Wie zegt bij een uitgave niet, kan het ook zonder bonnetje. Dat scheelt al gauw 21% BTW. Ja, hoe erg is het dat we eraan meedoen? Want we doen er allemaal aan mee. Uh, uh, ja, de een wat meer dan de ander. Uh, en de een is wat kwetsbaarder dan de ander. En de een heeft een circuit waarin het dan veel gewoner is dan voor de ander. Dus, dus dat de, de kansen daarop zijn ook heel verschillend. Ja. Een ambtenaar zal minder makkelijk aan zwaard geld komen dan, dan uh, bijvoorbeeld meneer die net belde. Neemt u wel eens de taxi, meneer Groeneveld? Ik neem de taxi. En vraagt u dan altijd heel bewust om een bonnetje? Of ik... stapt u wel eens in de snelheid uit zonder bonnetje? Nee, ik vraag om een bonnetje. Ja. En dat doet u bewust om, te om het weer te kunnen declareren ja, of vanwege uh, belasting? Uh, nee, uh, dat, ik, ik vind dat ik daar gewoon een bonnetje bij moet hebben. Ja. Dat is tamelijk simpel. En natuurlijk zijn er situaties waarin mensen zeggen... ook tegen mij uh, kan dat niet zwart. En dan weet ik één ding dat de volgende vraag is... wat kost het dan? Met andere woorden, ze gaan niet mijn normale tarief betalen. Ze ja. willen dan zelf daar ook een voordeel in hebben. Nou, ja. dat is de eerste schade die je oploopt. De belasting gaat omhoog. We zitten met z'n allen in een economische crisis. Ja. Gaan we meer zwart werken? de verleidingen zijn, als je het rationeel... er zijn twee, twee aspecten bij, bij zwart. Het is emotioneel en, en rationeel. En, en emotioneel, dat is het avontuurlijke en leuk. En ik doe iets wat niet mag en ze ontdekken me toch niet. Dat is dus leuk. Mm -hmm. Maar het rationele is dat je eigenlijk een afweging zou moeten maken... van wat kost mij die zwarte gulden en wat kost mij die witte gulden. Ja. Bij die witte gulden, of euro of, of pond, wat je maar wil <laughs> zeggen... Uh, uh, daar moet je dus inderdaad van zeggen... ja, daar betaal ik belasting over. En ik geef onmiddellijk toe uh, dat als ik heb het wel eens proberen uitrekenen... van de euro die ik verdien, ja. gaat geloof ik 70% naar de overheid. Want dat is, weet ik wat, voor IB, dan is er nog VPB... dan is er nog uh, BTW en accijnzen. Dus daar blijft inderdaad buitengewoon weinig over... Mm -hmm. um, uh, uh, maar als je die mening hebt en je zegt dat is te weinig... ik word niet meer gestimuleerd om hard te werken of weet ik wat... Ja. dan moet je bezwaar maken tegen die belastingssystemen. Als je nu dus zegt, ik ga, eh, die belastingdruk wordt nog hoger... natuurlijk is er voor een aantal mensen eh, die dat sommetje zouden willen maken... een verleiding om te zeggen... Oh, dat was tot nu toe niet de moeite waard... maar nu wordt het voor mij wel de ja. moeite waard. Ja, daar gaat natuurlijk een stimulans van uit... om te zeggen van wie weet kan ik er anders mee omgaan. Ja. Jan Bakker, die heeft ons weer gemaild. Wat fijn meneer Bakker dat u een mailtje stuurt. En hij zegt het volgende, van zwart geld is de hele maatschappij doordrenkt. Een van de oorzaken daarvan is dat de overheid van elke economische handeling de btw in eigen zak steekt. Als het de mensen niet duidelijk is wat nu precies die toegevoegde waarde is... en het ontduiken ook nog eens een financieel voordeel oplevert... moet men niet raar kijken dat er een bloeiende zwarte economie is. Ja, Wilt u ja. nog reageren op meneer Bakker? Ja, eh, natuurlijk is ons dat niet allemaal duidelijk. En als we zelf onze euro's wilden besteden, zouden we het misschien anders doen dan de overheid dat voor ons doet. Tegelijkertijd, als je zou proberen in een parallele zwarte economie te zeggen. dan kan ik daar zeggenschap uitoefenen over de besteding van mijn euro's. dan hebben we waarschijnlijk geen wegen, geen infrastructuur, geen, geen landsverdediging, geen, ja. geen onderwijs en weet ik het allemaal niet meer. Oké, okay. ik ga naar de, naar de telefoon, want aan de telefoon hangt de Ton Apeldoorn. Ton Apeldoorn heeft heel lang gewerkt als field-rechercheur. Intussen noemt hij zichzelf de legale witwasser van zwart geld. Dat klinkt bijna als een 007-film. Meneer Apeldoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat nou, een legale witwasser van zwart geld? Sorry, u bent heel moeilijk te verstaan. Ben ik moeilijk te verstaan? Ik probeer ja. het nog een keer. Ja. U noemt zichzelf de legale witwasser van zwart geld. Ja, klopt. Kunt u kort uitleggen wat dat nou is? Ja, ik adviseer uh, mensen die een, een, een zwarte bankrekening hebben in Zwitserland of in Luxemburg. En dat niet hebben opgegeven aan de, aan de Belastingdienst. En dat toch, uh, toch dat geld toch willen gaan gebruiken. Mm -hmm. En die, deze mensen komen bij mij en vragen aan mij of ik uh, uh, voor die mensen gebruik wil maken van de zogenaamde inkeerregeling. Mm -hmm. En wat voor en soort ik, types zijn dat dan? Ja, dat zijn mensen die uh, in het verleden een, een, een bedrijf hebben gehad... En uh, in het verleden dus over zwart geld konden beschikken. Omdat ja. in die tijd nog veel geld uh, contant ging. Dat geld naar het buitenland hebben gebracht. Twintig, uh, dertig jaar geleden. Ja. En dat heeft zich uh, aardig opgehoopt. En ja, dat geld, uh, over dat geld kunnen ze niet meer beschikken omdat het heel moeilijk is om dat geld contant tegenwoordig uit te geven. Ja, dat is eigenlijk wat de heer Groeneveld, die bij ons in de bus zit, wat u eigenlijk zegt. Ja. Van, op een gegeven moment hoopt het zich op en ja. is het te veel en dan kun je het niet meer uitgeven. Precies. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. En om hoeveel geld gaat het dan? Want hoeveel was het u nou zo. Uh, nou, hoeveel euro's heeft u inmiddels aangemeld bij de Belastingdienst? Uh, ik heb in de acht jaar <coughs> tijd dat ik nu bezig ben met adviseren op het gebied van de inkeerregeling. Uh, ongeveer 500 miljoen euro. Uh, ja, zwart geld aangebracht bij de Belastingdienst... waarover ongeveer uh, 100 miljoen euro aan uh, belasting is betaald. Zo, dus de Belastingdienst is wel erg blij met u, neem ik aan. Uh, ik, ik denk het wel, ja. ja, ja. Maar, als... maar dat betekent, uh, ja, tot, tot nog toe hebben we misschien uh, zo'n 10.000 mensen gebruik gemaakt van de inkeerregeling. Ja. Uh, maar ik verwacht dat er nog, nog zeker honderdduizenden mensen zijn met een bankrekening... in bijvoorbeeld Zwitserland en Luxemburg... waar nog uh, zo zeker zo'n 50 miljard euro op staat. Um, welke mensen dus nog geen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling. Hoe komt u nou bij die mensen? Vinden die mensen de weg naar u? Of bent u heel erg bekend in dat circuit van zwart geld verdienen? Uh, nee, nee, de mensen vinden mij via de, via de, de website uh, inkeer.nl. En um, <lacht> op die manier uh, komen ja, de mensen bij mij terecht. Ik, ga, ik, nee, ik kan dat bijna niet voorstellen. Dus stel dat ik uh, heel veel miljoenen ergens in Zwitserland heb, dan ga ik googlen inkeer.nl. Ja, dan, precies. Dan hebben ze toch nog een goed hart. Ja, maar ja. ja, kijk, echt als je een doen heeft in, in Zwitserland, uh, ja, dan kun je daar eigenlijk niets meer mee doen. Het is, het ja. is dood geld. Uh, je, je zou het geld kunnen, kunnen opnemen in Zwitserland, maar dan heb je problemen bij de grens, want je mag niet meer dan 10.000 ja. euro dus... meenemen. Komt niet met dat geld in Precies. Nederland, dan kan je dat geld ja. nauwelijks meer uitgeven. Ja. Want alles moet tegenwoordig gemeld dus worden. Dus ze doen dat niet zozeer uit een soort uh, moreel gevoel... maar ze doen dat eigenlijk gewoon omdat ze over hun eigen geld uh, wit kunnen, willen beschikken. Ja, Blijft ze willen over hun eigen geld beschikken... en ze willen ook zorgen dat hun, hun kinderen na hun overlijden... niet met het zwarte geld worden opgescheept. Ja, Blijft u even hangen aan de telefoon? Want ik ga naar meneer ja. Martens, die hangt ook aan de telefoon. En die zegt, zwart geld is wel de motor van de economie. Leg uit, meneer Martens. Uh, nou, ik wil het even kort houden. Op de motor van de, het is veel een soort olie in ieder geval in de motor. Want <laughs> zeker de kleinere uh, inkomens, heel veel mm -hmm. mensen, ik kom zelf uit voeren een klein gezin. Nou, iedereen die, die werkt op het land bij, werd nooit lastnoop betaald. De agrarische sector is er groot van geworden. Uh, deze meneer uh, heeft waarschijnlijk VVD gestemd als één een uh, groep mensen is die ontzettend veel gebruik van zwart geld heeft gemaakt en het nog regelmatig doet, is het wel de middenklasse die kleine bedrijfjes hebben, of voor ja. kleinere klussen dat een klant zegt ik kan niet alles betalen, ik wil wel graag een keuken laten zetten, maar ik kan dat niet helemaal halen. Ja. Dan is het bijna bij ieder keukenbedrijf is er wel wat te regelen aan klein zwart geld. Dat ja. betekent wel dat die man wel ook zijn personeel wel in dienst kan houden. En er zijn er nog mensen, net zoals ik of andere mensen, die hebben thuis wat te doen. Wonen in een huurhuis. Uh -huh. Zouden nooit een klus in een huurhuis gaan doen, want dat is weggegooid geld. Behalve als ze iemand kunnen vinden ja. die dat in de avonturen doen. Waarbij ja. we wel materiaal kopen, ingamma's en al dat soort dingen meer. En anders zal dat nooit gebeuren. Nee. De woning, de huurhuis, wordt beter. vaak ook dus meer kapitaalwaarde voor, zelfs voor de huis. Dat ontstaat. En dat is op ieder gebied, of je de horeca pakt, ik heb ooit die spannen gewassen en die man had anders zelf moeten doen, Hij ja. had nooit anders een handje kunnen handhaven. Zelf bestaat nog steeds. Ja. En dan had die maar helemaal overhoop gewerkt. Oké, okay. uw verhaal is de helder meneer Martens. Dank u wel. Meneer Groeneveld. Ja, het, het, het klinkt natuurlijk wel vertrouwd dat het zo gaat. Uh, uh, we hebben natuurlijk een economie geld als een oplossing om het ruilen makkelijker te maken. En eigenlijk zitten we hier denk ik in een sfeer waarin je zegt, mijn buren helpen me, ik help hun. En om die ruil uh, en hulp enzovoort wat te, te, te, te flexibiliseren, heb ja. je dan geld. En dat geld betaal je zwart. En dat is dus een soort parallele economie. Dat is eigenlijk van een ander niveau dan wanneer je uh, zegt... Uh, ik heb een bedrijf en ik laat mij zwart betalen. Uh, daar zitten grote complicaties aan, dat zwart de problematiek wordt onderschat. En inderdaad, als je zegt, er zitten nog uh, de, de, wat we net hoorden... de cijfers die worden wit gewassen. Ja. Je zegt, mensen die inderdaad tegen die moeilijkheid zijn opgelopen, die zijn gigantisch. En uh, dus ik denk, als je deze discussie wil voeren... dat je moet zeggen, hij zit op twee niveaus. Op dat hele huiselijke niveau... Uh, van eigenlijk is dit barteltreed, eigenlijk is het burenhulp... eigenlijk ja. is het dit of dat. En het gewoon het zakenleveren en je zegt, daar zit zwart geld... en dat geeft ja. problemen. U heeft nog een tweet in uw handen. Ja, want daar zit ik ook mee. Uh, de tweet is, als iedereen hiermee instemt... krijgen we dan geen Griekenland-praktijken. Ja, natuurlijk krijgen we die. Ja. Uh, als je je onttrekt aan, aan de transparante economie... dan krijg je een parallelle economie waar we geen toegang meer toe hebben... en die de neiging heeft groter te worden. Met andere woorden, je krijgt een enorm tweedeling tussen de witte en de zwarte economie. Men zit in de zwarte, een paar zitten in de witte... en die witte die zijn niet meer in staat om die economie... Die, waar die zwarte natuurlijk ook een heel groot uh, voordeel van hebben... om die economie in stand te houden. Ik ken een, een, een vriend van me in, in Zuid-Italië. Zijn vrouw was zwanger, moest naar de specialist... en de specialist zei... Wil je eerst hier 1000 euro aan me betalen, anders help ik je überhaupt niet. Ja. En in de tweede plaats zei hij: geef meteen even een handtekening onder deze verklaring dat ik geen geld van je heb gekregen, want ik wil natuurlijk ook wel mijn witte inkomen hebben. Nou, ja. dat zijn toestanden die ik eerlijk gezegd, en dat kun je misschien wel mor moraal noemen... maar dat zijn dingen waarvan ik denk, daarmee raakt een economie uit het spoor. Ja, nou terecht. Ik ben het met u eens. Rick, die heeft ongeveer dezelfde zorg, want die mailt... op deze wijze betaalt niemand belastingen en zo kunnen allerlei voorzieningen niet blijven bestaan. Kijk maar naar Griekenland. Ja, dat is natuurlijk de andere kant. Aan de telefoon nog steeds Ton Apeldoorn, de man die ooit werkte als fiat maar nu legale witwasser van zwart geld is. Meneer Apeldoorn, de economische crisis, we moeten meer belasting gaan betalen. Denkt u dat dat ervoor zorgt dat er meer zwart geldbezitters uh, zullen, zullen t, uh, bijkomen? Nee hoor, nee, dat verwacht ik zeker niet. Kijk, mensen die, uh, die tot voor kort uh, wit werkten... Mm -hmm. zullen niet, uh, omdat de belasting nu per 1% omhoog gaat, uh, opeens uh, zwart gaan werken. Dus uh, wat dat betreft zal er geen, geen verandering uh, plaatsvinden. Ja, en wat ik me toch nog even afvraag... Hè? want u, u zei net van, nou ja die mensen die gaan naar de website en die vinden u... maar ik ja. neem aan dat u, want zeker toen u bij de, bij de Belastingdienst... als fieldregisseur werkte... u gaat natuurlijk ook, uh, of de Belastingdienst gaat er ook op pad... om zwartverdieners op te sporen. Ja. En maak u, maakt de Belastingdienst daarbij dan een verschil? Ik bedoel, wordt de kapster die thuis haren knipt ook opgespoord? Of gaat het echt over de grote mannen met de miljoenen in Zwitserland? Nee, de Belastingdienst heeft ook een, een beperkte capaciteit en uh, zal... Uh, meer gaan richten op, uh, op, de, op de grootverdieners dan op de bouwvakker of de, of de kapster die, die wat, wat zwart uh, verdient. ja en... Dat heeft geen enkele zin om, uh, om daar capaciteit uh, op, uh, op in te zetten, want uh, dat levert uh, veel te weinig op. Ja. Bent u nou, want u heeft dus te maken met die mensen die heel veel zwart geld hebben, heeft, bent u wel eens in de verleiding geweest om te zeggen, nou ja, een deel van mijn uh, werk geef ik ook maar niet op? U gaat natuurlijk nee zeggen, maar... <lacht> Nee, nee, ik kom ook niet in de verleiding, want uh, bij mij gaat, gaat alles via de, via de administratie. En um, ik kan het, ik kan het niet, zeker niet maken, gezien mijn verleden, om, uh, om een deel van mijn verdiensten uh, zwart uit te laten betalen. Ja. Afgezien van het feit dat dat uh, mogelijk weer problemen kan opleveren, omdat mensen mij dan mogelijk zullen aangeven bij de Belastingdienst. Ja, en ruilhandelen, even een vraag voor de beide heren. Uh, Frank Oerlemans die vraagt zich af... ruilhandel, is dat ook zwart geld? Stel, ik knip een familie hun haren... en krijg daarvoor een kamer aangeboden. Is dat dan zwart geld? Ja, wat mij betreft... Is Meneer dat, Is dat, ja, dat, dat is wat mij betreft geen zwart geld. Dat is precies wat ik juist uh -huh. bedoelde... met die, met die uh, huiselijke omstandigheden... en, en de burenhulp uh -huh. en zo. Geld is eigenlijk alleen maar een ding wat helpt om, om ruilen flexibeler te maken... en waardoor je ook zegt, ik kan mijn consumptie uitstellen... want ik bewaar geld en die koopkracht die ga ik later aan, uh, aanwenden. Met andere woorden, geld is een hulpmiddel... Uh, als geld niet meer werkt, bijvoorbeeld omdat je er te veel belasting over moet betalen... maar bijvoorbeeld ook door hyperinflatie, als je zegt... ja, maar ik kan ernaar, ik er niks meer verkopen, of, of door allerlei schaarste verhoudingen... dan zie je dus onmiddellijk dat mensen dat geld links laten liggen... en, en lakens tegen koffie gaan ruilen. Mm -hmm. Of inderdaad zeggen, ik knip jouw haar en jij maakt mijn gras. Ja. Uh, dus, uh, maar wij zijn in onze <kijkt> economie zijn we zo gewend aan het verschijnsel geld... dat we ons bewijs van spreken dat helemaal niet meer Realiseren. En dan zie je dus eh, op dat huiselijke niveau dat je niet eens meer geld hoeft te rekenen. Je kunt ook met een puntensysteem ja. rekenen als je dat graag wil. Is er meer ruilhandel nu in Nederland? Of kan die ruilhandel toenemen door de economische crisis? Ja, ik denk het wel. Je gaat elkaar meer helpen. Dus burenhulp. En, en wat jij kan, kan ik niet. En omgekeerd. En dan ja. ga je terug naar een hele eenvoudige economie waar geld geen rol meer speelt. Aan de telefoon nog steeds, Ton Apeldoorn. Even vragen over die, over die zwarte handel. Want u zegt de mensen hebben op een gegeven moment zoveel zwart geld dat ze dat moeten witwassen En dat doen ze. U helpt ze daarmee op een legale manier. Maar aan de andere kant, als je allemaal vriendjes hebt die dus in die zwarte business zitten en ik wil een, een dure auto kopen. Ik noem maar wat de allernieuwste Mercedes. Dan kan dat toch ook zwart? Ik bedoel ik neem aan dat die mensen die allemaal dus grof geld verdienen in die zwarte handel, toch ook een circuit op zich zijn? Nee, nee. Nee, dat, dat, dat kan tegenwoordig niet meer. Ik heb je al gezegd dat het in, tegenwoordig moeilijk is om uh, uh, zwart geld uh, constant uit te geven. Uh, omdat er dus, uh, bepaalde uh, transacties uh, moeten worden gemeld. Ja. En wanneer het gaat om een ongebruikelijke transactie, en bijvoorbeeld je koopt een auto. Voor 20.000 euro en dat betaal je uh, contant, ja. dan is de autohandelaar verplicht uh, dat aan te geven bij het meldpunt uh, ongebruikelijke transacties. Ja, ja. Dus op die manier wordt, wordt het uitgeven van het uh, grote ja. contante geld al uh, behoorlijk beperkt. Oké, okay. tot slot, meneer Apeldoorn, uh, graag kort antwoorden. Is de zwarte, is zwart geld goed of slecht voor onze economie? Ja, dat is, uh, zwart geld is een heel breed begrip. Hè. Kijk, gaat het om een bouwvakker die, die zaterdag uh, voor 100 euro bijverdient, ja, ja. dan is dat geen probleem. Gaat het om een advocaat die, die 50.000 euro contant ontvangt op op op op in het buitenland, ja. Ja, dan praat je natuurlijk over andere, uh, okay. andere bedragen. Dank u wel. En nog, dank u wel. In de bus, Groenveld, meneer Groenveld, voor u ook nog heel kort. Slecht of goed voor onze economie, zwart geld? Uh, ja, in dat in grote is het uh, slecht. Uh, en dat bedoel ik niet als uh, moraalridder. Jeffrey uh, ze 33 uh, schreef dat, moraalridder. Nee, ik bedoel juist de hele praktische kanten daarvan. Hartstikke goed. Dank u wel. Dank u wel, luisteraars. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Mario, Bas, Fatima en Barbara. En natuurlijk met dank aan productie en Kees de Hoop techniek. Tot morgen.